Goedemorgen, ik ben Dioke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Even samen ontspannen in het Olympisch dorp is er niet meer bij voor Team NL. Volgens RTL Nieuws mogen de sporters en hun trainers geen gebruik meer maken van een loungezaaltje. En ook de sportschool gaat op slot. Rond deze tijd houdt de chef van Team NL, Pieter van der Hoge Band, een persconferentie over de coronabesmettingen. De teller staat nu op 6. Die sporters en begeleiders zaten allemaal aan boord van dezelfde vlucht naar Japan. Dan moeten we het natuurlijk ook nog even hebben over de sport zelf. Er zijn vannacht geen medailles gewonnen door Nederlandse sporters. Zwemster Kira Toussaint stond wel in de finale van de 100 meter rugslag, maar ze werd zevende. Toch mag dat de pret niet drukken. Je staat op, je weet dat, je, dat dit de dag is, je mag finale zwemmen. Um, hier heb je al die tijd naartoe geleefd. En in het verleden had ik heel vaak dat ik dan zo... Um, focus en gespannen was, dat ik helemaal vergat om ervan te genieten. En ja. vanmorgen gewoon, nou, ik heb overal van genoten vandaag. En ja, ik vond het gewoon zo gaaf dat ik hierbij mocht zijn. Judoka Frank de Wit is na twee potjes alweer klaar. Zijn collega Jules Fransen, die maakt in de troostfinale wel nog kans op ons. Ook is er vandaag nog mountainbiken, dressuur, hockey en voetbal. 13 woningen in Den Bosch zijn vannacht ontruimd geweest na een ontploffing bij een slagerij. De politie doorzocht de zaken en vond ook een tweede explosief dat niet was afgegaan. Dat is meegenomen door de opruimingsdienst. Inmiddels mogen de bewoners van de huizen allemaal weer terug. Universiteiten willen na de zomer open zonder anderhalve meter. Het is de hoogste tijd vinden ze. 800.000 studenten die hebben sinds maart 2020 hebben die grotendeels van achter de laptop hun onderwijs gevolgd. Ze hebben hun punten gehaald. Allemaal, de meesten hebben dat echt, echt super goed gedaan. Maar sociaal is het een lastige tijd. Het is echt nodig dat ze weer teruggaan naar, de, naar normaal. En ze vinden ook dat het prima kan. De huidige vaccinatiegraad onder de jongeren... die, die zit op dit moment boven de 60 procent. Dat stijgt uh, door. Begin september verwachten ze op 80 of 90 procent te zitten. Het weer. De dag begint op veel plaatsen droog met af en toe zon. Daarna vallen er weer wat buien en het wordt 22 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het verkeer kan vrijwel overal in de regio goed doorrijden. Er is op dit moment één uitzondering. Dat is de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Er staat een file van 3 kilometer tussen knooppunt Velzen en knooppunt Raasdorp. De vertraging is er momenteel 5 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 se con su descripción la madre no lo creía y llorando decía Twee stoelen aan het water en je kijkt me weer hetzelfde aan. En ben je nog op reis geweest of heb je het maar laten gaan?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 manera no tiene la culpa caballo le la tabana porque muy despreciado por eso no te perdonarán ese amor llega así de esta manera no tiene la culpa amor de complementa amor del de pasado ven me rinven Vamos porque mi vida con la frente en así vamos le yo vamos porque mi vida con la frente en así no te perdón de Dios Seba no te encuentro de verdad Por eso día los cuento y de nada los niños ya calle los De hoofdpunten van het NOS-journaal Het gaat goed met uitzendconcern Randstad. De omzet lag in het tweede kwartaal op 6 miljard euro. Dat is 3% meer dan twee jaar geleden de periode voor corona. De netto-winst kwam uit op 176 miljoen. Universiteiten willen in het nieuwe collegejaar volledig open. Ze zien niets in onderwijs op anderhalve meter afstand. En ook voelen instellingen er weinig voor studenten verplicht te testen. De oprichter en directeur van de stichting Ambulancewens, Kees Veldboer, is overleden. Hij was 62. In 2007 richtte Veldboer de stichting op om de laatste wensen van terminale immobiele patiënten in vervulling te laten gaan. En het weer. Eerst op veel plaatsen droog en wat zon. Later weer buien met hagel, onweer en veel regen. Het wordt ongeveer 22 graden. goes you wait forever even if i don't summer rain sleepless nights in any weather i'm safe inside your arms now i'm found in your arms the solid ground when i feel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 yeah, yeah. We gaan de top. We gaan naar de top. We gaan naar de top. We poquito, poquito. Tu perfume, nos alejamos, pero el tiempo nos une. Que no queremos, en eso se resume. Y tú eres mía, mía, nada más, se lo digo todo el día. Ella no ha invas, mujeres como ella, que parecen estrellas. Pochita ropa cuando hace calor, le gusta tomar cuando sale el sol. Que no daría yo por tocar tu piel, que no daría por ser tu bronceador. Hasta la Tú ben mamá, mamá, mamá. Te juro que yo beetje fácil si es por ti. No puedo decir...